Uur. Dit is Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. De Urker Kotter, die sinds woensdag werd vermist in het kanaal... tussen Frankrijk en Groot-Brittannië, is gevonden. De gemeente Urk bevestigt de fonds, maar heeft verder nog geen details. De lichamen van twee van de vier opvarenden... werden donderdag al uit het water gehaald. Onderzocht wordt nu of de lichamen van de andere twee opvarenden... nog in de Kotter zijn. Waar het schip lag en hoe het is gevonden, is nog onduidelijk.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 In Tiel hield de politie drie mannen aan onder wie de hoofdverdachte. de andere twee, werden in Ede gearresteerd. De politie verwacht de komende tijd nog meer mensen op te pakken. Onder meer auto's en telefoons van de verdachten zijn in beslag genomen. Justitie doet ook onderzoek naar criminele winst in Marokko. Het OM weet niet waar de veroordeelde jihadist Omar H. is. De Amsterdammer werd vorige week in hoger beroep tot 18 maanden cel veroordeeld... voor het voorbereiden van een terreuraanslag en voor opruiing. Hij was niet bij de uitspraak aanwezig. Het AD meldt dat Omar H. zich eind vorig jaar heeft aangesloten bij IS in Irak. Het OM wil dat niet bevestigen. De radio-dj's Koen en Sander stappen over van 3FM naar Radio 538. Dat gerucht ging al een tijdje, maar vanochtend heeft 538 de overstap bevestigd. Koen Zwijnenberg en Sander Lantinga vertrekken per 1 september naar de commerciële zender. Ze gaan daar, net als nu bij 3FM, ook een middagprogramma presenteren van 4 uur tot 7.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 Er staan nog altijd vrij lange files op de A9... ...Alkmaar richting Amstelveen bij Battoverdorp, 5 kilometer. A12, Den Haag richting Utrecht bij Knop Lunette, 4 kilometer. Daar staat een auto stil, er is één rijstrook dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor Den Haag Malieveld, 5 kilometer... A13 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 13 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt plein, 7 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond 4 kilometer. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 6 kilometer. Tot zover de Verkeersinformatie.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 Till the end. Bouter Hamel en Joe Fanka, as long as we're in love. Acht minuten over vier, uh, welkom bij uh, deel drie van Zandvoort op zondag. Wat gaan we nog allemaal doen? We gaan nog uh, wat sportnieuws uh, een beetje behandelen. Uh, wat lokale en regionale informatie. En Albert-Jan Vos, die deed een interview afgelopen donderdag uh, met uh, mijn collega's. En die gaan we even uitzenden. Want uh, hij gaat vertellen wat er uh, komend weekend allemaal uh, te gebeuren is. Nou eigenlijk donderdag al, vrijdag en zaterdag vanwege het dat CFM 25 jaar bestaat. Dit is Rufus en Shaka Khan, Ain't Nobody... When the beat drops out of our Rufus en gaan met 1-nobody. Vitesse-Ajax nog steeds 0-0. En uh, ook in Utrecht, uh, Paxwolde, is het uh, 0-1. Dus daar wordt uh, niks gescoord al uh, een uur lang uh, niet op de velden. Goed, uh, eindelijk is een keertje Albert-Jan Vos in de uitzending. Wel uh, vanuit de computer, want uh, ik zie hem bijna nooit al hier op zondag. Maar goed, uh, Albert-Jan Vos over uh, het evenement... wat de komende weekend gaat uh, plaatsvinden hier bij CFM. Uh, dat is uh, dat CFM 25 jaar bestaat. Dus uh, Albert-Jan, ik heb een iPad, dus wat nou, doe ik? ik hoop dat u inmiddels pen en papier bij de hand heeft. Want uh, vanaf volgende week, uh, het kan u haast niet zijn ontgaan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 Tijdens deze extra uitzending van Zandvoort draait door. Uiteraard zal het bestuur aanwezig zijn. En wellicht ook wat mensen uit de gemeenteraad. Dat van 4 tot 6 Zandvoort draait door. Nogmaals, dit alles die hele nacht door ook te volgen. Uh, via de webcams. Uh, via www.zfmlive.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 did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 I know just nothing makes you shatter. No, no, you're a lover. Junk of the heart, daarvoor Nora Jones met uh, don't know why... Goed, het is afgelopen in Arnhem en in Utrecht. In Arnhem heeft Vitesse met 1-0 van Ajax gewonnen... door een doelpunt van Djurjevic in de 85e minuut. En FC Utrecht-Pek is 0-2 geworden. Lam, 39e minuut. En Nederland, de 80e minuut. Precies. Nou, wat kan ik dat thema. Alle vijf. Het is tijd voor de dieren van de week. Oftewel, de dieren van de week dit keer. Want het zijn Pebbles en Punky. Dat zijn twee lieve, jonge konijnenzusjes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 Je kunt u even ook even bellen, 023-57-13888 om een afspraak te maken. En het Dierentehuis is geopend van 11 tot 4 van maandag tot en met zaterdag. En voor meer informatie, dierentehuiskermeland.dierenbescherming.nl En We verhalen voor dus tabbels en punky, dierentehuiskermeland.dierenbescherming.nl En dat is weer het Dier van de Week! ZFM brengt jou lekkere muziek op de zondagmiddag 1 februari en dat doen we nu met Van Dijkhout. We're the ones who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 De je daarvoor van Dikhout met Stil in mij Voor Zandvoort en de regio. Wat lokaal en regionaal nieuws. Een klein vleugje sportrood nog bij. Het oude zwembad van de, het uh, voormalig Bouwers Palace Hotel wordt op dit moment gesloopt. Afgelopen donderdag verrichten de slovers de eerste handelingen... om het zo snel, netjes en goed mogelijk tegen de vlakte te krijgen. Het zwembad was in de glorietijd het instituut in Zandvoort... om de jonge Zandvoortse kinderen de kunst van het zwemmen bij te brengen. Generaties hebben bij Mary en Dries uh, Zonneveld... hun eerste zwemdiploma's gehaald. Les in het Bouwersbad en we in het uh, Stoopbad in Overveen... was een halfjaarlijks ritueel. Het pand doet al heel lang geen dienst meer als zwembad. Rond 1990 kwam aan het licht dat de wapening niet meer deugdelijk was. Het is een periode in gebruik geweest als atelier en tentoonstellingsruimte. En nu gaat het dan tegen de vlakte om te kunnen voldoen aan het programma van eisen dat is opgesteld om de Zandvoortse boulevard beter en mooier bereikbaar te maken. Het project Entree Zandvoort wordt door de provincie gesteund... die ervoor een bedrag van 4,5 miljoen euro als subsidie heeft uitgetrokken.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 Zand voort, ...waardoor de meerderheid van de coalitie is geslonken tot slechts één stem. De coalitiepartij overzet ZDA en D66 houden samen negen van in het totaal 17 zetels over. Een broze meerderheid dus. Afgelopen dinsdag heeft Cohen zijn handtekening gezet... ...en naar het nu uitzit wordt hij begin maart geïnstalleerd. Binnenkort start in Zandvoort een nieuwe groep Family Fit. Ben jij tussen de 12 en 18 jaar en heb je licht tot ernstig overgewicht? Meld je dan nu aan voor Family Fit en leer in 9 maanden een gezonde sportieve leefstijl aan en dring jouw overgewicht terug. Dankzij subsidiekost deelname slechts 30 euro. Family Fit start met een kennismakingsgesprek. Samen met de professionals van de Opvoedpolie... en de Voedingsadviesbureau wordt je huidige situatie besproken. En vervolgens je persoonlijke doel met betrekking tot een gezonde en sportieve leefstijl bepaald. Na het kennismakingsgesprek gaat het programma verder in een vier verschillende onderdelen: weerbaarheidstraining, voeding en gedrag, groepsfitness en sportoriëntatielessen. Kortom, Family Fit is een programma. Ben je enthousiast geworden? Meld je dan aan bij Joyce Meuringer via info familyfit.nu. Of bel eerst Sportservice Heemstede Zandvoort voor meer informatie. En dat telefoonnummer is 5734679. 5734679. Met een enige regelmaat kunnen wij berichten over successen... van Zandvoortse jonge sporters. En deze keer kregen wij het bericht dat judoka-Klen Koper... vorig weekend in Beverwijk Noord-Hollands kampioen judo... in de klasse tot 21 jaar onder 60 kilo 2015 is geworden. Onze 19-jarige plaatsgenoot heeft gedurende het toernooi een perfecte presentatie, of niet presentatie een presentatie geleverd. Want hij won al zijn partijen, vijf stuks, inclusief de finale op Ippon. En dat is een vol punt. De finale won hij van zijn clubgenoot Owen Cordillius. Door dit kampioenschap heeft Koper zich geplaatst voor het Nederlands kampioenschap... die in het weekend van 7 en 8 februari in Nijmegen worden afgewerkt. En uh, namens CFM en het Zonvoorts Courant, hebben we het uit. Uh, feliciteren we Glen met het behaalde resultaat. Goed, we gaan weer verder met muziek. Doen we met Maroon 5. Baby, I'm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 sister. Tien minuten voor vijf en Jordan trouwens daarvoor Maroon 5 notering uit de Euro Breakdown op dit ogenblik met Animals. Goed nog een aantal platen te gaan en dan is het feest van de zondagmiddag weer over. En een, aantal, een van die platen is deze. Ook uit de Euro Breakdown. Sam Smith You're not the only one. You and me, we made a vow For better. me down, put the proofs in the way it hurts. For months on end, I've had my doubts. was dat met uh, Stop uh, Crying um, en een hoop gepiepen, ah, daar is hij. <laughs> Zit er weer op voor vandaag, gezond wordt op zondag, zometeen uh, non-stop Music hier bij CFM. En dan om 9 uur Vader Veugen in de nieuwe aflevering van Peaceful Radio Show nummer 1055. Zoals hij dat uh, zelf zegt. En dan uh, laat hij de Wise Trees horen. Dat is een nieuw album bij Sandy Sandition. Nou, dat is dus uh, moet je gewoon luisteren. Het schijnt heel erg leuk te zijn. En hij heeft ook nog uh, Campfire and Dreamtime van uh, Simon Champion. Uh, dat is, uh, gaat hij ook laten horen. Vind je dat ook weer. Um, dit was hem weer. Sandford op zaterdag uh, is er uh, zaterdag weer. <laughs> Met Albert Jandé en Rob. Nou goed, volgende week zondag op zondag met uh, Albert Jan erop, dat wou ik zeggen. En uh, dit programma wordt ook nog herhaald, ja! ja Aankomende dinsdag tussen 8 en elf. En als het nu vijf en elf is op dinsdagochtend, zometeen Zandvoort uit Zandvoort. Mario de Zandvoorter, ja ja, met oude meuk op de radio. Goed, wens je een hele fijne zondagavond of een fijne dinsdag. Dat is maar hoe je bekijkt als laatste Two Princess van de Spin Doctors. Oh, Tot zover het ritme van CFM via de kabel op 104.5.